Dilke Teerstra met het NOS journaal. Koerdische troepen hebben meer dan 5.000 Jezidis gered, dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Ze zouden een doorgang hebben gemaakt naar de berg waar de Jezidis al vijf dagen vastzitten. De tienduizenden Jezidis zijn op de vlucht geslagen voor de moslim-extremisten van ISIS. Die eisen dat ze zich tot de islam bekeren. Doen ze dat niet, dan worden ze vermoord. Sinds vrijdag voert Amerika luchtaanvallen uit op stellingen van ISIS in Noord-Irak. Daardoor is het de Koorden nu gelukt de weg naar de berg te veroveren. Spaanse artsen experimenteren met een nieuw serum tegen ebola. Ze behandelen er een 75-jarige Spaanse priester mee die het dodelijke virus in Liberia heeft opgelopen. Het nieuwe middel is tot nu toe vooral getest op dieren. Vorige maand kregen ook twee Amerikaanse patiënten het serum toegediend. Zij lijken er goed op te reageren. Aan ebola zijn in West-Afrika al zo'n duizend mensen overleden. Er bestaat geen bewezen effectief medicijn. In Iran is een vliegtuig neergestort. Daarbij zijn zeker 48 mensen om het leven gekomen. Volgens de staatsmedia kwam het toestel neer in een woonwijk van de hoofdstad Teheran. Het kleine vliegtuig van Taban Airlines was zojuist opgestegen voor een binnenlandse vlucht. Geen van de inzittenden heeft het ongeluk overleefd. Vliegtuigongevallen zijn in Iran geen uitzondering. De vloot is verouderd en wordt slecht onderhouden. De Britse politie is een onderzoek gestart naar vier paleiswachten van Buckingham Palace. De lijfwachten van de koningin zouden hebben gestolen uit de weapons disposal bin. Dat is de bak waarin bezoekers van het paleis alles moeten achterlaten dat als een wapen kan worden gebruikt. Zoals messen, scharen en grote paraplu's. Ze zouden de voorwerpen te koop hebben aangeboden op internet. De paleiswachten maakte deel uit van een elite eenheid van 400 mensen die de koningin en haar familie beschermen. Het weer. Hier en daar valt een bui, maar er is ook af en toe zon. Later vanochtend en vanmiddag trekken forse buien over het land, mogelijk met onweer. In de loop van de avond klaart het op. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie...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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz. Een hele goede morgen luisteraars. Uh, Mene namens mijn collega Auko Beuving. Mijn naam is Shaggle Tot 12 uur heerlijke ontspannen jazz. En uh, we beginnen met de zwarte koffie... als u uh, ons dat niet euveld uit. Haven't slept a week floor and watch the door, and in between I drink black coffee, love's a hand-me-down brew, I'll never know a sun shadows from one o'clock till four. Lord, how slow the moments go. No sugar. No cream. Strong and black. Zwart en sterk geen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 Oh, whoop, whoop, whoop, whoop,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 dan zwingt het niet meer. Nee, dit is de LP uh, Our Man in Paris. Ja. En daar staat een fantastische uitvoering op... van het bekende nummer Night in Tunisië. Dat is mm. een van de mooiste uitvoeringen... die op een uh, LP terecht is gekomen van uh, Dexter. Oké. Okay. Hey, je had ook nog iets uh, van, uh, van een heel oudje... Uh, Doris Day, hè? Ja, Doris Day. <laughs> ja, ja, dan denkt iedereen natuurlijk aan al die tranentrekkende films. En ja, uh, ja prachtige stem natuurlijk. Ja, maar, maar zij heeft ook nog een jazz-LP uh, gemaakt... 1962. Ja? De LP is getiteld Duet... Ja.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 Don't believe says Elizabeth, the is not his style.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 song is a little bit mature for me, because I'm only 13. So usually, to emote in this song, like to get emotion, I think of my dog. <laughs> so I'm going dedicate this song to my dog, Hudson. He's a standard poodle. He's really cute. And <laughs> a Slow bird. Ja, op die leeftijd en dan zo'n stem. Jaar en dan zo'n stem. Ja. Inmiddels is het een jaar of twintig.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 daba peso a su amor ilusionada y no estabas esta tarde pichuper vi, vi gente correr y no estabas tú el otoño vi llegar al mar o y cantar y no estabas tú. Ik weet het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 The thought of you makes my heart sing Like an April breeze on the wings of spring And you appear in all your splendor Shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're